Middernacht, het begin van zaterdag 12 mei, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte erkent dat hij tijdens het katshuisberaad tegen Geert Wilders heeft gezegd dat, als er verkiezingen komen, hij de PVV zal decimeren. In Pauw en Witteman noemde Rutte dat een zwak moment van boosheid. Rutte wil in de verkiezingscampagne vooral het eigen VVD-verhaal vertellen en zich niet speciaal richten tegen de PVV. Wel zei hij dat een stem op de PVV een verloren stem is... omdat die partij als het erop aankomt wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Rutte noemde een nieuwe samenwerking met de PVV niet waarschijnlijk. Hij sluit de partij niet uit, maar dat doet hij ook niet met de SP, zei hij. De stroomstoring waardoor vanavond het treinverkeer rond Utrecht stil viel is voorbij. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang. Rond 9 uur vanavond viel het treinverkeer stil... door een stroomstoring ten noorden van Utrecht Centraal... Reizigers moeten tot het einde van de dienstregeling vannacht rekening houden met vertraging, maar volgens de NS komt iedereen thuis. Treinreizigers tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Leiden moeten via Amsterdam reizen, want bij Woerden is een seinstoring die nog steeds niet is opgelost. Een Rotterdamse politieauto heeft een fietster aangereden. De vrouw van 69 raakte daarbij zwaar gewond. Het is niet duidelijk of de politie zwaailicht en sirene aan had. De agenten waren op weg naar een woningoverval en moesten daar aangekomen een stukje achteruit rijden. Daarbij werd de vrouw geraakt. Ze kwam ongelukkig ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko is een rapper veroordeeld omdat hij de geheime dienst zou hebben beledigd. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar. De rapper, die in Marokko bekend is als El Haket, is actief in de Marokkaanse democratiseringsbeweging. Hij had de geheime dienst in een rapnummer afgeschilderd als corrupt... El Haquette kon zich in de rechtszaal niet verdedigen. Hij was in de gevangenis toen het vonnis werd uitgesproken... en er waren ook geen advocaten aanwezig. Ze gaan tegen de uitspraak in beroep. Het weer vannacht droog, minimaal rond 6 graden. Overdag afwisselend wolken en zon. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat tussen Blarikum en Knooppunt een file van 3 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Huilt u wel eens om iets voor elkaar te krijgen? Of wordt u zo nu en dan extra boos om uw doel te bereiken? Het mag tegenwoordig en het helpt soms ook echt. Vroeger werd ons, zeker de mannen, geleerd om geen emoties te tonen... want het gevoel zou ons ver verstand in de weg staan. Een man... Mocht niet huilen, ook al, ook al had hij verdriet. hij verdriet. Een man mag niet huilen, als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan. Nee, een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. Ja, dat is uh, Sjaak Herpen een tijdje geleden gezongen hoor. Maar uh, mijn gast van vannacht is hoogleraar sociale psychologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Heeft onderzoek gedaan naar het belang en het effect van emoties. Tegenwoordig uh, mogen we ze gewoon uiten, zegt Gerben van Kleef. Hartelijk welkom in Kaasloona, Gerben. Uh, wij gaan tutoriëren hebben we afgesproken. Uh, morgen verschijnt het boek Op het gevoel... hoe we elkaar beïnvloeden met onze emoties. Uh, welke emotie roept dat eigenlijk bij je op, dat dat morgen in de winkel ligt? Ah, blijdschap en uh, toch ook wel een beetje trots. Ja? Ja. Het is niet het eerste boek, toch? Ja, het is mijn eerste boek. Toch? Ja. ja. Of was het bij dit boek dat de druk... Oh nee, dat was het proefschrift? Ja, dat was het proefschrift, ja. ja. Toen waren er wat problemen met de drukker en dat, dat riep vooral boosheid op. Uh, klopt, ja, ja. Ik had een, uh, een uh, kleurenomslag uh, besteld bij de drukker. En uh, uh, uiteindelijk uh, kreeg ik een uh, factuur uh, bij het stapeltje... of bij de dozen met proefschriften uh, thuisgestuurd... En in eerste instantie zag ik alleen maar die, die boeken, dus ik was die een beetje aan het bekijken. En toen ook was ik erg blij natuurlijk dat dat erop zat. En op een gegeven moment stuitte ik op die factuur en die was fors hoger uitgevallen dan, dan oorspronkelijk overeengekomen. Dus ik stuurde daar een mailtje over aan de, aan de drukker. En die beweerde toen, ja we hadden afgesproken dat het een, de, de oorspronkelijke opgave was gebaseerd op een zwart-wit kaft. Maar nu wilde hij ineens een, een kleuromslag, dus het werd het duurder. Toen zei ik, nou nee, dat was niet de afspraak. En dat hebben we eerder uh, overeengekomen. En daar waren ze niet gevoelig voor. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, het is eigenlijk heel simpel. Die dozen die staan hier nu in mijn werkkamer. Ik heb ze al. Zij willen dat geld nog hebben. Dus uh, ja, laten we eens kijken wat ik uh, van elkaar kan krijgen als ik even boos word. Dus ik heb een uh, venijnig mailtje teruggestuurd uh, dat dit toch echt niet uh, acceptabel was. En toen hebben ze per keer in de post uh, met excuses uh, een uh, nieuwe factuur gestuurd. Waarbij ze zelfs van de schrik nog de BTW zijn vergeten. Oké, okay. dus uh, het tonen van emoties had in dat geval... Zin. Zeker. Nog even het schrijven, hè? Het schrijven van zo'n boek. Uh, roept dat nog veel emoties op? Ben je dan emotioneel af en toe als je bezig bent? Uh, nee, ik kom als het meest wel in een soort flow, maar dat, dat zou ik geen emotie noemen. Dat is meer een, uh, nee, een prettig gevoel van uh, lekker bezig zijn en, uh, en hard werken en, uh, en, en opschieten. Ja, wat precies wel en niet emoties zijn, daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Eerst nog even naar het motto van het boek, een uitspraak van Goethe. Gevuur is alles. Um, hij sloeg de spijker op zijn kop, volgens jou. Ja, dat denk ik wel. Ik denk... Er uh, uh, werd net al even gezongen... emoties uh, mag je niet tonen, of in ieder geval als man niet. Ik denk dat dat een heel erg uh, achterhaald idee is. En ik denk dat emoties... Uh, echt een, een, uh, een cruciaal, onmisbaar ingrediënt zijn... voor een uh, succesvol leven. En we hebben onze emoties voortdurend nodig... om uh, uh, um zelf gemotiveerd te raken... om onze doelen te bereiken... Uh, maar we gebruiken ook de emoties van anderen om te bepalen wat zij eigenlijk willen, wat ze van ons uh, verwachten, wat ze, wat ze van plan zijn. Uh, en omgekeerd uh, gebruiken wij ook onze emoties om andere mensen te beïnvloeden. En dat zie je in, uh, in persoonlijke relaties, op de werkvloer, op het sportveld, overal. Ja, Gerben van Kleef is dat kwart voor één te gast in Casa Luna. Als u meer wil weten over deze uitzending... kunt u dat, die informatie vinden op de site radio1.nl. Morgenochtend kunt u dit gesprek ook terugluisteren als u dat leuk vindt. En u kunt zich daar bijvoorbeeld aanmelden voor onze nieuwsbrief. In ieder geval via die site radio1.nl. En u kunt ook nog even kijken op onze Facebook-site. De Facebook-site van Kaats en Luna. En daar is al een foto van Gerben opgezet. Bij, bij die beroemde een inmiddels. Dus uh, nou, daar kunt u ook even naar kijken. Goed, Gerben van Kleef, wat zijn emoties nou precies? Ja, Emoties zijn uh, gevoelens die uh, ontstaan als er, uh, als er zich iets voordoet. Een bepaalde situatie die op een of andere manier relevant is voor doelen die we willen bereiken. Wacht even, dit, dit vind ik nu wel lastig om te bereiken. Okay. In, in, in je boek schrijf je dat er ja. 200 definities zijn en dat ja. er geen één klopt, hè? Nee, dat klopt. Ja, ja Daar ga ik nu even aan voorbij. Uh, <laughs> nou, ik wil niet <laughs> zeggen dat er niet één klopt. Doe dan even de beste dit, nog een keertje, want ja. dat deed je ongetwijfeld. Die waar je het meeste achter staat. Maar ja, ik het zeg het nog een keer, want ik, ik kon het niet helemaal volgen. Dus, emoties zijn gevoelens ja. uh, die we ervaren op het moment dat er iets gebeurt... dat belangrijk is voor doelen die we hebben. Dus, dus zijn emoties altijd gekoppeld aan doelen? Ja, ja, ja. dat, is, uh, oh, dat, dat is heb je nooit geweten. Nee, dat is eigenlijk de meest. Ja, dus in, in de volksmond is dat niet uh, hoe we erover nou wordt gedacht. Maar uh, dat, dat is eigenlijk de wetenschappelijke definitie die het meest uh, breed gedragen is. Want als ik verdrietig ben, denk ik heel vaak niet aan een doel. Nee, nee, klopt. Maar de reden dat je verdrietig bent, is omdat er iets is gebeurd dat relevant is voor een doel. Dus als je hond overlijdt, uh, dan, dan schaadt dat jouw doel van het samen zijn met die hond. Of als je trots bent omdat je boek af is... dan, dan, dan zegt dat hè, dan is, je doel is in feite bereikt. Maar als je struikelt vandaan? en je krijgt een enorme wond op je knie... Ja, dan heb je pijn, maar dat hoeft geen emotie te zijn. Maar dat is ook niet echt een doel, toch? Of welk doel? Nee, dat is niet zo'n heel expliciet doel. Maar ja, dan zou je kunnen zeggen... het doel is om uh, ongehavend uh, door het leven te gaan. ja. Uh, en als je, als je een gat in je knie valt, dan, uh, dan is dat doel uh, geschaad. Maar, maar wat valt er allemaal onder? Vrolijkheid, boosheid, uh, verdriet? Ja, verdriet, uh, teleurstelling. waar we niet meteen aan denken die toch onder emoties vallen? Um, afgunst, um, jaloezie, uh, ja, noem eens op, uh, uh, minachting. Oh, dat is ook een emotie? Ja. Ja, ja. Oh, ja dat vind ik wel leuk. Minachting. Walging. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. Dit is dus iets breder dan ik altijd uh, gedacht heb. Waarom werden emoties altijd zo gewantrouwd? Nou, het... dat, dat komt voort uit het denken van emoties als uh, dingen die ons overkomen... en die zich puur binnen ons eigen hoofd of binnen ons eigen lichaam uh, afspelen. En het, dat het komt voort uit een idee dat, dat uh, de, de ratio superieur is aan, uh, aan gevoelens... en dat uh, als wij uh, weldenkende, rationele beslissingen willen nemen... Um, dat dat die beslissingen, of de, de rationaliteit van die beslissingen, beslissingen in gevaar wordt gebracht... Uh, door onze emoties. Dat, dat we over, worden overspoeld door onze emoties. Is dat eigenlijk altijd een leidende gedachte geweest in de geschiedenis? Ja, dat is iets wat je eigenlijk... Uh, dat kun je ja, leiden tot, uh, tot, pak een beetje, duizend voor Christus... en misschien nog wel verder terug. Je ziet het, uh, ja, toen vonden ze dat al. Ja, ja, veel mensen wel. Je ziet het bijvoorbeeld bij Plato. Ja. Uh, Plato was uh, uh, geen voorstander van uh, emoties. Dat zag hij echt als een bedreiging van... Uh, van rationeel gedrag. En, uh, je ziet maar, dat... maar Aristoteles was al wat milder, toch? Maar ja, klopt. Ja, ja. En dat was, een, dat was een leerling van Plato. Die ja. heeft zich daar een beetje tegen afgezet. Dus ik denk, als, die, als dat uh, doorzet, zo die lijn... Dan, dan is het binnen de kortste keren uh, van mening veranderd. Ja, ja, maar dat, de... is, dat is niet gebeurd. Nee, en als dat was gebeurd... had ik dit boek ook niet hoeven schrijven. Maar nee, dat is, uh, dat is uh, wat, niet gebeurd. Want nu pas denken we er anders over. Ja, en dat, het is een beetje een golfbeweging. Dus inderdaad, Aristoteles heeft uh, ook wel geroepen... emoties uh, heb, heb je juist nodig om mensen te overreden. bijvoorbeeld Hij had het dan heel erg over... Uh, uh, overtuigen. En, uh, maar ja, dan, dan kwamen er altijd weer tegenbewegingen van mensen die zeiden... nee, emoties zijn, uh, zijn gevaarlijk en die leiden alleen maar af van het pad naar wijsheid. Ja, ja. En dat is toch meestal zo geweest. En, en hoe heb je nou uh, onderzoek gedaan naar die emoties, naar het belang van emoties? Naar uh, de momenten waarop je emoties goed kunt gebruiken en zo? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ja, nou op heel veel verschillende manieren. En dat is stapje voor stapje is dat onderzoek tot stand gekomen en, en verder uh, uitgebreid... Maar het is natuurlijk een, een heel algemeen idee uh, wat ik heb, dat emoties goed zijn in het sociale leven. Dat was jouw uitgangs-, uitgangspunt? Ja, ja, of, ja, dat wilde ik onderzoeken. En, uh, dus het idee dat, dat um, emoties uh, invloed hebben in, in de relaties tussen mensen, dat is het uitgangspunt geweest van, uh, van mijn onderzoek. En dat heb ik uh, eigenlijk stapje voor stapje onderzocht door steeds verschillende situaties uh, te bestuderen. En Ik ben uh, begonnen met onderzoek naar onderhandelingen, emoties in onderhandelingen. Waar de, bijvoorbeeld dat, dat proefschriftverhaal waar we het net even over hadden... Ja. is daar een voorbeeld van. Dus je probeert uh, een deal te sluiten met iemand... of je hebt een discussie over een, uh, over een bepaalde... Uh, ja, je probeert een afspraak te maken of een onderhandeling uh, af te ronden. Uh, en dat is een situatie waarin uh, emoties op kunnen treden. Want je wilt vaak niet hetzelfde als de andere partij. Dat is misschien wel leuk, want we hebben het over onderhandelingen. Uh, ik zat naar Paul Witteman te luisteren. Net in het nieuws hadden ze het nog even over... Hè, dat, uh... Dat uh, premier Rutte tegen uh, Wilders heeft gezegd dat hij zijn partij zou decimeren als er verkiezingen zouden komen. Ja. Was een uiting van boosheid. Was niet verstandig, vond hij zelf. Ja. Maar hij zei nog iets over zijn emoties. En die gebruikte hij ook, misschien niet heel erg bewust. Maar toch tijdens die onderhandelingen. Ja, die, die, die, die, die, uh, het, het feit dat ik wel eens met een de deur sla. Dat kan ik helaas niet ontkennen. Mm -hmm. en naast mijn plezierige karakter heb ik wel eens de neiging... om <laughs> als de passie ja? toeneemt het kan Het gesprek. zijn, hè, geloof ik. Ja, dat is niet de hele dag. Ik heb het steeds beter onder controle. <laughs> U bent er voor een behandeling. Nee, dat geloof ik niet. Maar uh, uh, ja, hij slaat dus met de deur. Hij wordt ook hartstikke boos. Je ziet hem de hele dag lachen. Ja. Maar af en toe dan wordt hij ook heel erg boos. Uh, en ik begrijp dat hij dat, dat niet heel bewust doet. Maar is dat iets wat je wel kan gebruiken ook, die boosheid bij onderhandeling? Ja, zeker. Ja, nou, dat heb je net aangetoond hè, bij de boeken. Ja, ja, dat is natuurlijk dan één voorbeeld en dat blijkt ook uit, uit onderzoek. Maar het is, het is wel belangrijk dat, je, dat die boosheid authentiek uh, overkomt. Dat mensen het uh, geloven. Uh, dus uh, ik, ik zou niet, uh, mensen niet aanraden om uh, boosheid te gaan lopen acteren... die ze echt volledig uh, niet uh, voelen zelf. Ja, en maar waarom helpt dat dan, boosheid? Nou, boosheid maakt duidelijk, uh, ook, dat heeft ook weer te maken met die doelen. Dus emoties die ontstaan omdat er iets met, uh, met je doelen gebeurt. Dus op het moment dat jij boosheid toont, dan nou, communiceer je daarmee in feite dat jouw doelen geschaad worden. Dat kun je natuurlijk ook gewoon zeggen. Uh, maar als je met de deur gaat slaan of boos wordt, dat op een of andere manier uh, uit, uh, dan, uh, dan gooi je er in feite een schepje bovenop. Je, je, je, je voegt uh, een extra dimensie toe aan uh, datgene wat je, wat je zegt, waardoor het sterker wordt. Maar, maar ik kan me voorstellen dat het Wilders in dit geval bijvoorbeeld helemaal niks kan schelen dat de doelen van Rutte geschaad worden. Ja, ja dus uh, uh, macht is bijvoorbeeld iets wat uh, heel belangrijk is in, uh, in, in dit verband. Dus uh, uh, jouw boosheid uh, maakt veel meer kans om uh, indruk, te, uh, <laughs> te hebben, of indruk te maken en uh, het gewenste effect te hebben op het moment dat je op zijn minst gelijkwaardige machtsposities hebt. Of, of als de boze persoon zelf machtiger is uh, dan de andere persoon. Op het moment dat uh, het doelwit van de boosheid zich uh, machtig voelt... dan kan hij die, die boosheid eigenlijk makkelijk naast zich neerleggen. Ja, dus daar, die boosheid uh, die werkt. En, nou zei je, ik wilde onderzoeken uh, welke rol emoties hebben uh, spelen in het contact tussen mensen. En of dat zo is, en of ze ons helpen in het contact. Was dat een unieke gedachte? Want ik heb zo'n gevoel dat ik dat mijn hele leven al weet. Ja, nou, dat is interessant. <laughs> uh, het, uh, wat hier uniek aan is, is uh, niet zozeer het feit dat we emoties hebben en dat die ons uh, kunnen helpen. Uh, maar meer het feit dat die dus tussen mensen uh, een invloed hebben. En het, dat is absoluut iets wat, wat sommige mensen zich uh, uh, ja, onbewust wel realiseren. En je ziet het ook uh, terug in, uh, op, op heel veel plekken. Dus je ziet um, uh, ouders soms boosheid gebruiken om hun kinderen uh, terecht te wijzen. Ja. Of je ziet ouders juist um, trots uiten of blijdschap... om, om gewenst gedrag uh, bij hun kinderen aan te moedigen. En je ziet uh, voetbaltrainers uh, hun spelers de huid vol schelden... in de hoop dat ze een stapje extra gaan zetten... Je ziet managers op het werk schouderklopjes uitdelen... of juist teleurstellen. Ja, maar dat wisten, tonen. We, dat wisten we dan, toch? Dus die mensen die, die hebben wel een, een intuïtief een idee, denk ik... over dat emoties een bepaald effect kunnen hebben. Um, maar tegelijkertijd worden die emoties ook gewantrouwd. Dus wat je ook ziet, is dat heel veel mensen hun emoties proberen in te slikken. Ja. We zien dat net ook, in, we horen dat net in het fragment van, van Rutte. En Die laat heel duidelijk blijken dat hij dus eigenlijk denkt... dat het slaan met deuren en het tonen ja. van emoties een zwaktebot is. ja. En, en het nieuwe is dus om aan te tonen dat het geen zwakte bot is. Nou ja, het, het, het, wat ik wil laten zien met mijn boek is hoe het werkt. Dat het kan werken. Uh, en ik wil, ik wil eigenlijk uh, het, het, ja, de, de rol van emoties in ons sociale leven... Uh, uh, ja, ik wil daar een, een soort emancipatie op gang brengen. Dat mensen wat genuanceerder gaan nadenken over wat onze emoties doen... waar ze goed voor zijn en wanneer ze ons kunnen, kunnen helpen. En dat het niet alleen voor losers is. Het is zeker niet alleen voor losers. Ja, Emoties. Uh, voetbaltrainer noemde je net... Uh, we hebben er eentje. Laten we hem even horen. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Nu ben ik weer de, de, de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Maar dat zijn allemaal domme vragen. Wie zou dat nou zijn? Ja, onze grote vriend Doe je van Gaal. Ja, ja, die gebruikt het ook. Hè. Maar met name naar, naar journalisten. Ik las uh, toevallig in een boek uh, dat verschenen is deze week... Uh, uh, waarin hij zei dat, dat hij heel erg van harmonie houdt, met name naar zijn spelers. Naar de pers is dat wat anders. Ja. Uh, van Koen, Koen Verbruik was het boek trouwens. Maar, maar um, gebruikt hij dit of is hij echt ontzettend boos? Allebei. Hij is uh, ongetwijfeld boos. Hij heeft uh, heel weinig uh, geduld als het op uh, journalisten en, en uh, media uh, aankomt. Hij gaat er uh, bijvoorbeeld vanuit dat ze geen enkel verstand uh, van, uh, van zaken hebben... Ja. En tegen die achtergrond is hij heel snel geïrriteerd als er vragen gesteld worden. Want elke vraag, die interpreteert hij ook als een domme vraag. Of als een vraag naar de bekende weg. Of als een vraag om hem uit de kast te lokken. Dus hij is oprecht geïrriteerd. Maar ik denk dat hij het in sommige gevallen ook gebruikt om uh, de media als een soort gemeenschappelijke vijand uh, neer te zetten. Waarmee hij uh, zijn eigen team uh, kan beschermen. En uh, ja, dus door die gemeenschappelijke vijand in het leven te roepen en die keihard aan te pakken creëert hij een gevoel van saamhorigheid binnen zijn eigen, binnen zijn eigen groep. Ja. ja en dus, en dus hij gebruikt het niet zozeer om die journalisten te intimideren misschien... maar vooral om zijn eigen mensen uh, mee te krijgen. Ja, voor een deel zeker. Ja. Ik heb nog een leuk voorbeeld van boosheid uh, in de keuken. Boosheid in de keuken. Even kijken of die komt Gordon Ramsay. Wat is dat? That? Well dat is wel gedaan. is so stop! Wat ben je shit? Wat is dit, Gordon? That is well done. gedaan! Het is wel gedaan! Dat is je fucking idiot! Okay. Wat is dat? Oh my god! <laughs> ja, dit lijkt één groot theater. Ja, ja, ja nee, zeker. Ja, ik denk dat Gordon Ramsay op een gegeven moment ook wel door heeft gehad dat hij, uh, dat hij erg populair werd. of in ieder geval erg veel aandacht kreeg. Uh, door die boosheid nogal aan te zetten. Dus het is ook een beetje een, uh, een gimmick geworden. Uh, maar je ziet wel dat, het, dat die boosheid van hem uh, bij sommige koks die, die hij uh, traint of corrigeert heel goed werkt. Dus sommige mensen die hij onder handen neemt op deze manier... die gaan echt harder werken, die, die raken gemotiveerd. Ja, maar als ik jouw boek goed gelezen heb... dan is er ook een kok geweest een keer die zei... kom jij maar eens even mee in de buiten, gaan we het daaruit ja, ja, Ja, klopt. Die klopt, werd klopt. ook heel boos. Ja, dat was iemand uit een, uit een wat je zou kunnen, zeggen, zou kunnen noemen, een eercultuur. Uh, en dat, uh, dat zijn mensen die, uh, die gevoeliger zijn voor het uh, publiekelijk, uh, ja ik zou maar zeggen, terecht geweest. welke cultuur worden. was dat, India of zo? Ik, uh, ik meen dat dit iemand was uit uh, uh, Zuid-Amerika. Huh? In ieder geval met, met Zuid-Amerikaanse roots. En, en, maar daar werkte het dus helemaal niet goed. Nee, bot. nee, nee. Dat werkte echt averechts. en de, In sommige culturen wordt boosheid redelijk geaccepteerd. En in Nederland kun je er nog vrij goed mee wegkomen. Zeker als het waargenomen wordt als, uh, als terecht. In de Verenigde Staten zelfs nog meer. Dus uh, daar wordt het gezien als een vorm van assertiviteit. Ja. Maar als je in uh, een beetje Japan uh, boos gaat lopen doen, dan wordt dat helemaal niet geaccepteerd. Ja. En werkt het echt, uh, kan het zich echt tegenkeren. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt in China. Uh, daar was ik afhankelijk van iemand die treinkaartjes uh, kocht en doorverkocht. En dan had ik afgesproken dat ik op een, weet ik veel, woensdag zou vertrekken of zo. En toen zei hij, ja, dat is niet gelukt. En uh, ik zei, ja, je had het beloofd. Ik werd heel boos. En hij werd heel erg, in eerste instantie werd hij heel erg onderdanig. Dus ik dacht, gaat lekker. Dus ik gooide nog een schepje bovenop. En op een gegeven moment brak die man. En weet, nou, niet brak niet, maar hij werd zelf ongelooflijk boos. En hij, ik kreeg helemaal geen kaartje meer. ik kon er naar sluiten. Ja. Dus je moet er wel mee uitkijken. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja, ja. Nee, dus mensen die, die uh, snappen hoe het werkt. Zoals Guus Hiddink bijvoorbeeld beschrijf ik dan in, in mijn boek... Uh, in het contrast met Louis van Gaal, Guus Hiddink is iemand die snapt... Uh, in welke cultuur zoiets werkt, boos worden... en in welke cultuur je iemand beter even apart kan nemen... en even rustig, uh, één op één, iemand uh, feedback kan geven. Is hij dan uh, emotioneel intelligenter dan ja, van Gaal? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, Louis van Gaal heeft eigenlijk, uh, is gespecialiseerd in één bepaalde emotionele stijl... die vrij goed werkt bij, uh, bij jonge spelers en, uh, en in Nederland. Uh, maar die bijvoorbeeld niet goed werkt in, uh, in Spanje of bij, uh, bij Barcelona. Of met alle, alle ja. Sterren. ja, precies. En bij Bayern München ging het ook niet zo heel goed. Nee, nee. en, uh, en Hidding, die, die zie je na nou, het laatste jaar gaat iets minder goed met hem, maar uh, die, zie je toch dat hij over de hele wereld uh, succesvol is geweest. Bij uh, in Korea, in Australië, in Nederland, uh, noem maar op. Maar, dus hij, maar hij gebruikt eigenlijk nooit zo, uh, emoties, toch? Nou, dat of... doet hij wel, dat doet hij wel. Maar hij, hij is veel subtieler, dus hij is niet iemand die te keer gaat uh, tegen de pers over het algemeen. Nee. Maar je ziet hem wel, als hij langs het veld staat... dan zie je dat hij, dat hij zijn emoties wel degelijk gebruikt. Ja. Nog even een andere emotie, want we hebben het nu heel erg over boosheid gehad. Huilen, dat ja. gebeurt ook natuurlijk af en toe. Ik, weet niet, ik denk niet dat, dat er huilen bijvoorbeeld in de politiek heel vaak gebruikt wordt... maar het komt wel voor. We hebben een voorbeeld van staatssecretaris Elske Terveld... die destijds moest opstappen. Na afloop van de persconferentie blijft Terveld lang vragen beantwoorden. Vaak vechtend tegen de emoties... Maar als P van de kamerlid en vriendin van Nieuwenhoven binnenkomt, wordt het te veel. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dit uh, voor een of ander doel gebruikt. Um, als je het laat gaan, als de emoties je inderdaad te veel worden, als je gaat huilen, is dat dan een zwaktebot? Ja, dit, dit uh, kan gezien worden als, uh, ja, als een zwaktebot. Uh, en ik heb hier toevallig. Uh... Uh, Femke Halsema een keer over, uh, uh, zien, uh, hierop zien reageren op dit uh, voorval. En, en haar interpretatie, daar was ik wel mee eens... Uh, was dat de reden waarom dit averechts uitpakte... is dat, uh, uh, dat hier eigenlijk uh, alleen maar werd gereageerd op, op de eigen situatie. Dus uh, uh, zij had geen toekomst meer bij de partij... en was daar verdrietig over en, uh, en liet zich daarover uh, gaan... En uh, uh, Halsema contrasteerde dat met, uh, met Pronk bijvoorbeeld... die uh, terugkwam van een reis naar ja, Afrika. Ja, dat kan ik me herinneren, ja. En die was ook hevig geëmotioneerd over alle ellende die hij daar uh, had gezien. En uh, nou, daar, daar uh, vloeide ook een, uh, een traantje bij. Uh, en dat werd hem toen heel erg, dat, daar werd hij heel erg voor, uh, voor gerespecteerd. Dat maakte hem juist heel menselijk. En het verschil is dus dat in het eerste geval... je eigenlijk alleen maar met jezelf bezig lijkt te zijn. Met ja. je eigen uh, welzijn. En in het andere geval... Uh, ja, je, je begaan bent met het uh, leed van andere mensen. Maar zou Pronk uh, zich daarvan bewust geweest zijn? Nee, ik denk dat het volkomen uh, oprecht was. En, en de emoties van Maxime Verhagen op dat uh, CDA-congres toen er over gesteggeld werd of ze wel of niet uh, met de PVV in zee moesten. Ja, ja dat, dat vond ik zelf een heel interessant voorbeeld. Ik heb dat fragment uh, een heleboel keer teruggekeken. En, uh, Want wat in, gebeurde er ook alweer precies? Ja, uh, nou ja, dat was dat, uh, dat, dat congres waar uh, werd uh, vergaderd over uh, het al en niet in zee ja. ja. Met, uh, ja, maar, ja. maar hij, hij werd. Ook oh, hij, Ja, dus hij gaf op een gegeven moment een, een speech. En um, uh, zijn vader zat in de zaal en daar verwees hij ook naar. Ja, mijn vader zit hier, 84 jaar. Ik ben Staat zoveel jaar lid geweest. Ofzo. Zoveel, ja, zoveel jaar lid van uh, deze partij. En ik hou van deze partij. En ik, nou ja, goed, dat soort dingen. En daarbij uh, werd zijn stem een beetje bibberig. En uh, uh, leek het erop dat hij op zijn lip moest bijten. om, uh, om uh, zich uh, onder controle te houden. En dat, dat maakte op zich een vrij oprechte indruk. Hij kreeg ook een groot. Uh, ik geloofde applaus. hem eerlijk gezegd. Ik geloofde ja. Hem. ja, ik geloofde hem dat op dat moment. Camille Eurlings geloofde hem ook ja, heel ja, erg. Urlings Eurlings kwam er overeen <laughs> met uh, salueren en zo. En, uh, maar geloofde ook... ik dan weer veel minder. Ja, <laughs> <Dat> ja. Was... <laughs> dus dat maakte toch een beetje de indruk dat er misschien toch sprake was van een uh, opzetje, een 1 2 Jij zou ze dat echt doorgesproken hebben? Nou ja, je weet het niet. Je weet het niet. Ja. Er waren in ieder geval mensen die in de afloop zeiden... van uh, de, de timing is wel zo goed gekozen. Dit, uh, ja, misschien zijn het wel campagnetranen. Ja, ik moet opeens aan. iets. Ja, sorry dat ik mijn eigen ervaringen er af en toe tussendoor heb. Ik, ik heb een keer een avond gepresenteerd voor een goed doel. Zo'n... Zo uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Nou, ja, maakt niet uit hoe het heet. Maar in ieder geval, er, er was dan een man die dat georganiseerd had... en die zei van tevoren... en dan ga je me dat vragen, en dan neemt het meisje mee... dan komt het meisje op het podium... en dan ga je me dat vragen en dan ga ik daar huilen. Dat zei hij ja. tegen mij. Ja. Maar doordat dat iets misging, is heeft hij ze niet aan het huilen toegekomen. Hij baalde heel erg. <laughs> maar, maar dat is wel raar. Maar je denkt dat dat bij, bij, bij Verhagen misschien ook wel... Want, nou, want ik dat kan je dat ik me bij hem niet zo goed voorstellen. Nee, ik, ik, ik zeg niet dat dit een opzetje was... maar wat ik, uh, waar ik wel stellig van overtuigd ben... is dat doordat veel mensen dachten dat het een opzetje was... Uh, dat het bij die mensen averechts, uh, averechts werkte. Want zij dachten, ja, hier staat iemand een rol te spelen... hier staat iemand strategisch emoties uh, te veinzen. Maar dat applaus was hard. Ja, op dat moment zelf in de zaal bij de CDA'ers... dat was zijn eigen groep, die, die geloofden hem wel. Maar uh, de, de VVD geloofde hem niet, de mensen van de PvdA geloofden hem niet. Veel mensen in, uh, in talkshows uh, geloofden hem niet. Nee. Dus uh, ja, het is ook maar net een beetje in welke groep je zit. Ja. Nog, nog even één politicus voordat we naar wat muziek toe gaan. Eh, ook een CDA-politicus eh, die veel met Maxime Verhagen gewerkt heeft. En waar het een beetje minder opvallend aanwezig is, de emotie. Ik, ben, ik, begrijp, ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. We zeggen, laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal Op het optimistisch uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Overgrenzen heen kijken. Dynamiek. Toch? Nou, hadden die toch behoorlijk uit in dit stukje. Ja, dit was een van zijn meest emotionele momenten. Ja, ja, ja. Maar ja, hij, hij was niet echt de meester van de emotie. Nee, nee, het is een, uh, een oh, dankbaar okay. voorbeeld uh, om een boek uh, te schrijven over emoties... en, en hem als uh, voorbeeld te gebruiken. Want uh, hij heeft heel veel kansen laten liggen om, uh, om mens, mensen achter zich te scharen. Ja, maar dan zou hij het zijn. En, en ik lees ook in jouw boek dat je het alleen maar moet doen als het oprecht is. Nee, je hoeft het niet te zijn. Kijk, Balkenende uh, heeft wel emoties ervaren... maar hij heeft gedacht, het is niet professioneel om ze te tonen. Dan heeft hij natuurlijk tot op zekere hoogte gelijk in. Maar als je ze allemaal inslikt en allemaal wegdrukt... dan weten mensen gewoon niet waar je voor staat. Dan weten mensen niet dat je het echt daadwerkelijk belangrijk vindt... dat, uh, dat wij een Europese grondwet uh, goedkeuren bijvoorbeeld. Want daar was het een probleem. Nou, wat... dat was, ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, een van de redenen waarom, waarom Nederland... Uh, samen met Frankrijk uh, tegen die, uh, die grondwet gestemd heeft destijds... Is dat uh, Balkenende en, uh, en, en zijn collega's niet er niet in geslaagd zijn om ons warm te maken voor die grondwet? Daar waren meer emoties bij nodig. Hij ja. had alleen maar rationele argumenten over economie. Maar goed, hij was en, natuurlijk niet de enige die voor de grondwet was. Er waren een heleboel in de politiek. Ja, ja maar hij was uh, natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen, hij was uh, een prominent lid van, uh, van het campagne-team. Ja. En hij heeft daar letterlijk ook nog zelf uh, over gezegd uh, in een terugblik: dat hij dacht, ja, naarmate mensen er meer informatie over geven, gaan ze vanzelf, uh, gaan ze vanzelf voorstemmen. Ja. Terwijl volgens mij die hele verkiezing niet over die grondwet ging... maar meer over de populariteit van Balkenende. Ja, ja, dat. En over de irritatie nog. Dat de euro uh, ons door de strot geduwd was... en dat we daar nooit iets over hadden kunnen zeggen. Ja. En al die sentimenten die speelden er doorheen... en dat heeft, heeft Balkenende niet goed ingeschat. Maar als je dat uh, gewoon niet in je hebt... Hè? hij komt uit Zeeland, misschien helpt dat ook niet, ik weet het niet. Maar... Uh... Ja, dan, dan wordt het toch nooit wat. Want als, nee. je, als je dat kijk, je kan nog wel een scheiding in je haar aanbrengen, maar emoties uh, zomaar toveren. Ja, ja. Dan... toveren, dat is lastig. Ja, nou ja, het begint denk ik met uh, bewustwording. Dus uh, wat hem in de weg zit, uh, ben ik van vertuigd, is dat hij denkt dat, het, dat emoties tonen een zwaktebot is. En uh, nee, dat, dat is het eerste wat je eigenlijk weg moet nemen. Dus dat maar dat je had je Jack de Vries dus moeten doen, hè? Zijn ja. campagne stratege. Ja. ja, bijvoorbeeld. Zijn spindokter. Ja. Maar die heeft dat ook niet gezien. Ik denk het niet. Nee. Kan die het zijn zelf eigenlijk wel, weet je dat? Um, nou, ja, ik, ik, ik Die, ik weet die niet heeft uh, een probleem uh, gehad met een, een affaire, hè? Met een van zijn yeah. medewerkers. Hij, zit, hij, van, nou, ik weet het ook niet zo goed, hoor. Of die toen, uh, volgens mij was die ook vrij cool. Ja, ik denk dat, uh, wat ik van Jack de Vries gezien heb, is meer... Uh, ik geloof dat hij de credit krijgt voor het, uh, het uh, de, de draaikontfrasen over uh, Wouter Bos. Dat uh, schijnt hij bedacht te hebben. Dat ah, ja. heeft Balkenende dan uh, 26 keer... Uh, uh, kunnen U zeggen, ja, ja, precies, en dat ja, kleeft, hem ja. nog steeds, uh, kleeft Bos nog steeds aan. Dus dat is een, een, een puur, uh, ja, ja, je zou kunnen zeggen, uh, een, uh, ja, een rationele strategie. Er zit niet zo vreselijk veel uh, uh, emotie bij. Ja. We gaan even wat muziek beluisteren, want je hebt een plaat meegenomen. Ja. Wat is het? Uh, dit is een uh, plaat van een band die uh, The Feeling heet. En dat Ach. leek me wel uh, toepasselijk. Een, een Britse band. Is het ook leuk of is het alleen toepasselijk? Uh, ja, nee, het is ook leuk. Tenminste, dat vind ik wel. Ja. Uh, het is ook een, een band die echt uh, emoties bezingt. Oh, en wat, wat, hoe heet deze? Uh, dit nummer heet uh, uh, Blue Piccadilly. En uh, ik, ik dacht hieraan omdat we. Ik was twee weken geleden in, uh, in Londen en zat in die Blue Piccadilly uh, metrolijn. Toen dacht ik aan dit liedje. En uh, toen mij vanmiddag gevraagd werd om uh, uh, iets te verzinnen, toen uh, kwam dit uh, in me op. Kom het opeens weer boven? The Feeling. I'm Ze la, la, la nog wat door, maar wij gaan ondertussen verder met de uitzending. Dit was The Feeling met Blue Piccadilly. Deze plaat is meegenomen door hoogleraar sociale psychologie... aan de UvA Gerben van Kleef, die een boek heeft geschreven dat morgen uh, uitkomt. Morgen ligt het in de winkel, hoewel het was al gesignaleerd ergens, hè? Ja, het is vandaag gesignaleerd door een uh, vriendin van mij. Ja. Mensen hebben het ergens voor, ja. voor hun beurt in de winkel gelegd. Uh, Op het gevoel heet dat boek, en uh, de subtitel of de ondertitel is... Hoe we elkaar beïnvloeden met onze emoties. Uh, we, hebben, we hebben nog één fragment... Ja, deze mocht niet ontbreken in het rijtje. Ja, die komt ook goed, hè? Ja, emoties, Hitler, ja. Ja, ja, een uh, tragisch voorbeeld van een uitermate charismatisch uh, spreker. Iemand die heel goed uh, zijn emoties kon gebruiken om uh, mensen achter zich te scharen. Ja, en, en wat, wat, wat was zijn kracht dan? Uh, het gebruik van, uh, van boosheid en, en agressie uh, tegen een, uh, tegen een ja, gemeenschappelijke vijand ook weer. Uh, op een moment uh, waar, ja, waarop mensen daar heel gevoelig voor waren. Dus ook weer in economische crisis. Het, uh, het stond er slecht voor. Duitsland uh, had een soort uh, ja, minderwaardigheidscomplex overgehouden aan, uh, aan de Eerste Wereldoorlog. En leed daar nog steeds onder. Yeah. Dus er was heel veel ongenoegen, negatief sentiment. Uh, en op dat moment kwam, uh, kwam uh, de NSDAP op uh, met, met Hitler. En uh, die heeft daar uh, heel goed gebruik van gemaakt. Maar, maar dat waren de omstandigheden. Maar hij, uh, hij heeft er inderdaad goed gebruik van gemaakt. Ja. Omdat hij zo goed Ja, omdat hij de juiste spitzen? emotie uh, koos. In dit geval boosheid. Die hij op de juiste uh, groep richtte. Een groep die toch al uh, gewantrouwd werd. Ja. Tegen de achtergrond van al dat ongenoegen. Ja. En dat is iets wat, je, wat je, ja, je mag de vergelijking niet maken. En ik wil ze ook zeker niet over één kam scheren. Maar tot op zekere hoogte zie je diezelfde truc ja, ook bij ja. Wilders. Ik wou het net over hebben en ik wou hetzelfde zeggen over ja. dat vergelijken. Want het ja. is heel gevaarlijk natuurlijk om ze naar nou elkaar te noemen. Omdat het misschien wel iets te vaak gebeurt. Maar uh, ja, Wilders doet het ook. Hè? Die heeft ook een vijand gecreëerd. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Alleen die praat, ja, die gebruikt ook boosheid. Maar wat, doet, wat is zijn stijl nou? Hoe zou je dat nou beschrijven? Ja, boosheid. Dat het is, is ook een euh, beetje grofheid zo nu en dan. Ja, het is ook, het is ook lompheid en, en uh, absoluut, absoluut. Maar het is, uh, dat, dat is ook een manier om, om die boosheid uh, te maar tonen. is het niet meer grofheid dan jezelf overschreeuwen... dan dat dat, dat de oprechte boosheid is? Nou ja, ja, ik denk dat het bij hem uh, harmonieus samengaat. Ja? Ja, boosheid en, en lompheid, wel... ja, dat, uh, die gaan hand in hand benemen, bij hem, ja. ja. En, en Bush deed dat ook, toch? Ja, ja zeker. Ja. Dus daar zag je ook uh, heel duidelijk die strategie... Uh, op een gegeven moment... Uh, Leken mensen er toch achter te komen dat Bush uh, misschien uh, maar ja, niet zo'n heel erg getalenteerde president was? En toen kwam het hem heel goed uit dat er uh, twee vliegtuigen, de World Trade uh, uh, Towers. Nee, uh, is het zo zien Nou ja, dat, dat heeft hij zelfs letterlijk uh, <laughs> meer dan eens. Heeft hij dat kwam goed. Uh, uit. Ja, en dat heeft hij echt. Dat, er is, hij is erop betrapt dat, het, dat hij dat gezegd heeft, ja. Dat het hem niet slecht is uitgekomen. Oh. En, uh, want toen heeft hij ook uh, die as van het kwaad in het leven kunnen roepen en Al-Qaeda uh, kunnen gebruiken. En daar die boosheid op richten. Uh, dus hij, hij, hij gebruikt Al-Qaeda en die as van het kwaad om angst uh, te creëren. Ja. Uh, en die angst bestreedt hij met boosheid. En dat is een, een beproefd maar, recept. Maar hij was niet heel erg boos in zijn presentatie toch? Dat is een beetje gemoedelijke tekst aan. Nou, als hij het over uh, de, als, uh, de axis of evil had, oh, ja. uh, dan uh, was hij wel degelijk boos. En, en de kracht van Obama? De kracht van Obama, ja, dat is, dat is in, in heel veel opzichten uh, een tegenpool van uh, Bush. Uh, qua intelligentie, maar ook qua mm -hmm. emotionele stijl. Dus Obama is een, is een hele enthousiaste, uh, ja, positief ingestelde president... Uh, die, uh, die zijn charisma juist ontleent aan, uh, aan dat enthousiasme... en aan een, een visie van hoop, een soort aura van hoop... dat hij om zich heen uh, heeft hangen. Maar is dat ook, zijn dat emoties die hij gebruikt? Ja. Of is, is die, uh, dat optimisme is dat een emotie? Nou, optimisme is geen emotie, maar hij spreekt emoties aan... en hij, uh, hij, hij zet zijn speeches kracht bij door op het juiste moment... Uh, dat enthousiasme en die hoop uh, uit te spreken. Ja, maar dat is wat anders dan emoties. Nou, hoop en, en enthousiasme zijn maar emoties. De... Oké, okay. want de manier waarop hij praat is heel erg clean, hè? Hij zegt nooit, uh, bijvoorbeeld. Nee, het is een ongelooflijke je... spreker. Ja, maar dat, maar dat, maar dat is, heeft ook iets vlaks daardoor. Ja, maar, maar toch, als je naar die speeches van hem luistert... Dan, dan kun je er veel van zeggen, maar niet dat ze vlak zijn. Nee. Want hij is ook als geen ander in staat om te doseren en, en, en te temporiseren... en dan weer even rustig en dan juist weer een extra schep uh, emotie erbovenop... Worden we eigenlijk steeds emotioneler? Want uit jouw onderzoek is nu gebleken dat het heel nuttig kan zijn... om emoties te gebruiken. Je bent geen loser. Een man mag eigenlijk ook best huilen. Um, worden we ook emotioneler daardoor? Ik denk niet dat we emotioneler worden... maar ik denk wel dat we langzamerhand... als je de huidige, de huidige tijdsgevricht vergelijkt met twintig uh, jaar geleden... dat we wel meer emoties tonen en dat die, dat die ook langzaam uh, meer geaccepteerd worden. Ja. En we praten er ook meer over? Ja, ja, ja. En Wellicht heeft dit boek daar ook nog uh, enige invloed op. Maar is het niet zo dat uh, als, je, als je ze meer toont... dat je ook emotioneeler wordt vanzelf? Nou ja, ik denk dat er, dat er een verschil is tussen emotioneel zijn... en emoties tonen. Um, uh, ik, ik denk dat, dat uh, daadwerkelijke gevoelens die mensen hebben niet veranderen. Nee? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat uh, ideeën over of je die gevoelens mag ervaren... en of je die moet wegdrukken bijvoorbeeld... of je je gevoelens mag tonen... Ja. Uh, die zijn wel uh, aan verandering onderhevig. Maar, maar ik las ook ergens in jouw boek dat uh, emoties besmettelijk zijn. Ja, ja enorm. En dat, ja. Zou, dat zou dan erop kunnen wijzen dat, het wel, dat we wel met z'n allen emotioneeler worden. Want als jij emotioneel bent en, en ik ga het overnemen... Nou, ja. ja, maar dat is een heel tijdelijk iets. Dus uh, dan moet je aan denken: je stapt uh, in, in de tram en uh, je ziet drie uh, glimlachende mensen. Nou, dan, dan gaat al vrij snel uh, gaan je mondhoeken uh, omhoog. En dan ben je op dat moment uh, word je ook even wat vrolijker. En dan voel je je ook, uh, voel je je ook beter. Dat... Maar als je dat, die tram weer uitstapt, dan kan het na vijf minuten ook weer voorbij zijn. Ja? Ja. Ik heb ook wel eens dat dat een soort kettingreactie is. Want dan ga jij weer iemand ontmoeten... en dan ga je ook vriendelijk tegen glimlachen en iedereen wordt vrolijker. Nou, ja, dan dat zou dat... de wereld er mooi uitzien als ja. het zo makkelijk was. Ja, ja maar het werkt ook de andere kant op natuurlijk. Want als je uitgescholden wordt in het verkeer... dan ben je de hele dag chagarenig. Ja, ja kan ook, ja. ja. Um, nou, is er ook een hoofdstukje... en dat gaat er over um, het, het niet meer goed werken van emoties. Wanneer gaat het mis met emoties? Wanneer is dat? Um, nou ja, uh, dat, dat zie je bij heel veel mensen. Bijvoorbeeld bij, bij balkenenden, maar er zijn, ook, uh, er zijn ook bepaalde psychische stoornissen. Maar hij gebruikt ze niet echt, of is nee. dat dan... Nee, hij gebruikt ze niet. Nee, dus dus uh, je zou kunnen zeggen, ja, hij, hij toont te weinig emoties... en daardoor uh, heeft, is hij minder succesvol dan hij wellicht zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. Als hij meer emoties uh, zou tonen. En dat is dan uh, emotionele uh, constipatie? <laughs> <Zoals> <laughs> ja, dat, dat is noemen. geen wetenschappelijke term hoor. Dat is een, maar wel een hele leuke... En, en emotionele incontinentie, die ja, komt ook voor. Dat is het omgekeerde daarvan. Want er zijn mensen die, die alles maar laten stromen. Ja, ja, ja, en dat werkt op een gegeven moment ook niet meer. En dan, dan krijg je wel het, het standaard idee van hè, als je emoties toont, dan ben je niet professioneel. Ja, iemand die bij het minste of geringste uh, hysterisch begint te lachen of uh, enorm begint uh, te janken, dat, uh, ja, dat werkt ook niet. Is daar een voorbeeld van? Een bekend voorbeeld. Uh, nou, nee, de schiepen ze gewoon even en, iemand In jouw mee. vriendenkring hier, je hebt een paar meegenomen. <laughs> nee, nee nee, nee, nee, die zijn allemaal heel erg uh, gebalanceerd. <laughs> onder, onder controle. <laughs> ja, ja. Ja, ik zit ook even te denken, mensen, uh, wie haalt er af? Wim, oh, kijk, lees je de Volksland magazine? Soms. Wim de Jong, die schrijft een column, hè? Aha. Uh -huh. En daar gaat het heel erg over wat hem allemaal overkomt in het leven. Ken je die column? Ja, ik heb hem soms wel eens gelezen. dat En misschien qua boosheid, uh, uh, wie ook wel eens genoemd wordt Agnes Kant, hè? Omdat ze ja dat ja, zich wel heel erg boos kon maken. Ja, ja, ja die, uh, die werd wel eens een beetje als uh, hysterisch uh, gezien. Ja. Ja, dat vond ik ja. trouwens helemaal niet. Maar, maar dat was wel, want, want dan werkt die boosheid, dat gelooft ook niemand meer. Ja, het, het, is, het komt allemaal heel, uh, heel nauw. Hè. Het is, um, emotiestonen kan heel goed werken, maar als je er net iets te veel van toont... of net iets te vaak of net iets te lang dan verliezen ze een beetje hun, uh, hun kracht. Dus dan, uh, dan in plaats van dat mensen dan denken... oh, hier is iets heel belangrijks aan de hand... en daarom is Agnes Kant uh, uh, boos... gaan ze denken, oh, daar heb je Agnes Kant weer, uh, die is weer boos of uh, hysterisch. Ja, en dan schiet het doel voorbij. Ja, schiet het doel voorbij. Ja, waarschijnlijk was het... ik denk dat het bij haar behoorlijk oprecht was. Dat dus denk dat ik ook dat wel, ja. Zij, dat ja. Dat niet, uh, ik dan denk dan dat zij oprecht gebruikte. gepassioneerd uh, politicus uh, was. Nu, nu jij daar zo ingedoken bent in dit onderwerp... ben jij je emoties zelf anders gaan gebruiken? Nee, nee. Het komt er wel heel snel uit. Ja, weet ja, nee, zeker? Ik, ja, ik weet het zeker. Ja, ja, nee, ik ben me er wel uh, iets, iets meer bewust van. Maar ik, uh, nee, ik, ben, er, ik, ik, ik ben niet iemand die, uh, die uh, heel vaak strategische emoties gebruikt. En dat voorbeeld met die, uh, met die drukker van het proefschrift... dat, ja. uh, dat is wel een, uh, een beetje een uitzondering. Maar dat was in de mail, dus daar kun je echt goed over ja, nadenken. Ja, daar kon van ik even worden. rustig over nadenken. Ja, precies, dat hielp. Ja. Ik ga even vertellen wat wij zo meteen gaan doen... Uh, in het tweede deel van Casa Luna, Dat overigens vannacht een kwartiertje minder lang duurt omdat euh, er twee keer een aflevering van Hoorspel Het Bureau is vannacht, de, namelijk de één na laatste en de laatste aflevering. Dus de laatste aflevering van de serie die is van kwart voor twee tot twee. En zometeen om kwart voor één komt deel eh, of nee, de één na laatste deel. Ik hoop dat u het allemaal kunt volgen. Uh, wij zijn in ieder geval om twee minuten over één terug, tot kwart voor twee dus. En de vraag aan de luisteraars is... Uh, heeft u er moeite mee uh, uw emoties te tonen of vindt u dat juist prettig? Wanneer doet het wel, wanneer doet u het niet? Gebruikt u ze soms ook om iets te bereiken iets los te maken, een situatie naar uw hand te zetten. Als u wilt uh, bellen, dan kan dat naar 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar NCRV.nl @ncrv En voor de twitteraars hebben wij hashtag Casaluna. Um, nog even over emoties. Jij zegt dat is de enige echt internationale taal. Iedereen, ja, iedereen ja. spreekt het. Absoluut, Ja. Nee, dat is zeker zo. Ja. Want uh, je, uh, huilen betekent overal hetzelfde? Huilen betekent overal hetzelfde. Ja, die, de, de emoties waar we het over gehad hebben, boosheid, uh, verdriet, blijdschap, angst... Die, uh, die worden overal ter wereld uh, herkend. Toch uh, uh, is het zo dat in China mensen heel erg gaan lachen als er iets ergs gebeurt. Als er een ongeluk gebeurt, gaan ze daar, gaan ze daar lachen vaak. Ja, de, de, ik zou dat een, uh, een emotioneel dialect noemen. Ah, ja. Ja, dus de taal is hetzelfde over het algemeen, maar er zijn inderdaad uh, er zijn dialecten. En ook apen, hè? misschien we hebben we het helemaal nog niet over gehad... maar vertel nog even over de aap. En Darwin. Darwin, die speelde een belangrijke rol... Ja, ja, ja nee, in het onderzoek da, ja, naar... Ja. Die, die is niet opgehouden bij de evolutieleer... Nee, nee die heeft uh, 130 jaar geleden al gesuggereerd... Dat, dat emoties inderdaad een belangrijke rol spelen... juist in, uh, in de omgang tussen, uh, tussen mensen. En dat is destijds helemaal niet, uh, niet opgepikt... Uh, dus ik zie dit boek ook een beetje als een, een eerbetoon aan zijn, uh, zijn intuïtie die hij toen al had. Hij had ook iets aan het motto kunnen toevoegen misschien. Ja. ja. Maar en hoe zit het met de apen? Want, uh, want nou, die, je... zijn, die, die kunnen dat ook hè? Ja, ja je ziet bij, bij chimpansees uh, en bij bonobos uh, zie je dat, ze, dat, dat emoties ook besmettelijk zijn. En dat ze, dat ze reageren op elkaars emoties. En uh, Frans de Waal, uh, uh, Nederlandse bioloog, geeft een heel ja. mooi voorbeeld van, uh, van hoe apen emoties gebruiken. Op een gegeven moment was er een, uh, een chimpansee, een, een dove chimpansee, uh, moeder zat bovenop haar jong. En dat jong was aan het krijzen, want dat dreigde uh, ja. verst verstikt te raken. Ja. En die moeder hoorde dat niet. En, uh, maar de andere apen eromheen hoorden dat wel. En die keken heel erg verschrikt en, uh, en angstig. En daardoor had die moeder door dat ze bovenop dat jong zat. Ja. Dus, dus apen, die waarschuwen elkaar... En, of, nou ja, dit was geen waarschuwing, maar dit was gewoon een reactie. D dit was een ja, oprechte bezorgdheidsreactie... waardoor die moeder doorgaat, oh, er is iets aan de hand, wat is er aan de hand? Oh, kijk, ik zit bovenop mijn jongen. Maar waarschuwen ze elkaar ook wel eens? Ja, dat doen ze ook, ja. ja. Nou ja, dat is allemaal te lezen in dat boek. Uh, op het gevoel, hoe we elkaar beïnvloeden met onze emoties. Uitgegeven bij Atlas. Geschreven door Gerben van Kleef. En die was vannacht te gast in Casa Luna. Uh, ik zei het al, wij maken plaats voor uh, deel 1 vannacht van uh, Hoorspel Het Bureau. En dan om kort voor twee nog een deel. Uh, als u ons alvast wilt bellen, dan kan dat hè, over die luisteraarsvragen. Het nummer is 0800 1121 Gerber van Kleef. Ik wens jou veel succes met alle andere werkzaamheden die er nu weer aankomen. Het boek wordt morgen gepresenteerd. En uh, op naar het volgende boek, zou ik zeggen. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. Een Het bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 2, aflevering 50, 1972. vandaag bevallen. Zo'n eerste dag. Dank u wel, meneer. Is het niet lastig, zo'n toestel, met al die onbekende namen? Ach, dat went wel, meneer. Als u zich verveelt, waarschuwt u me dan? Dan heb ik wel werk voor u. Dank u wel, meneer. Goed. Is Wichbold al weg? Die moest wat vroeger naar huis omdat zijn vrouw ziek is, meneer. En wie sluit er nu af? Daar zou een meneer voor komen meneer. Speilboom. Ja, meneer. Ik geloof het wel. U hebt nog geen sleutel? Nee, meneer. Gaat u dan in gewoon geval maar vast naar huis? Dank u wel, meneer. Tot morgen. Dank u wel, meneer. Dag, meneer Slofstra. Dag, meneer Koning. Bent u er nog? Ik wacht op Klaas. Maar u bent nu met pensioen, dus u hoeft niet meer op Klaas te wachten. Nee, misschien niet, maar Witbold is er niet, dus wie moet het dan doen? Want die de Vries kent Klaas niet eens. Ik zal het wel doen. Hoe laat komen de schoonmakers? Om kwart voor zes. Goed. Als Klaas niet komt, dan wacht ik dan op de schoonmakers. Dank u wel. Hebt u dat vandaag gedaan? Jawel. Drie viesjes. Dat is niet veel. Nee. Vindt u het vervelend werk? Nee. Drie fiches. Dat is maar één gulden twintig. Jawel. Dan maak ik nog maar voort. Daar ga ik maar. Goed. Dag, meneer Slofstaat. Tot morgen. Dag. Meneer Koning. Dag. Meneer Koning. Dag, meneer Sparboom. Ik begon net aan uw komst te wanhopen. En u dacht zeker, die komt niet meer. Maar dat komt. Er is een journalist op de krant. En die heeft op het ogenblik wat problemen thuis. En daar wilde die even over praten. Misschien kent u hem wel. Zijn naam is Houtzager. Marinus Houtzager. Nee, hoe, hoe zou ik die kennen? Het kon zijn omdat uw vader ook journalist is geweest. Maar daarom ken ik nog geen journalisten. Nee, maar het had toevallig kunnen zijn. In ieder geval, u bent er. Het probleem is dat hij en zijn vrouw graag een kindje willen hebben. Maar dat het niet lukt. En nou schijnt het dat hij daar de schuld van is. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt dat dat ook kan. Jawel, dat is heel triest natuurlijk. Maar daar is weinig aan te doen. Let u nu verder op het gebouw? Maar in zijn geval heeft het wel tot spanningen in het huwelijk geleid. Want zijn vrouw doet hem daar nu verwijten over. Ik weet niet of uw vrouw dat ook zou doen. Uh, ik denk het niet. Omdat u ook geen kinderen hebt. Dat is waar, maar in ons geval heeft dat niet tot spanningen geleid. Maar ik ga nou wel weg, want anders komen er spanningen. Dan hebt u wel geluk gehad met die vrouw, Want zo zijn lang niet alle vrouwen. Dat heb ik zeker. U ontvangt de schoonmakers dus? Dat zal ik doen. Dag, meneer Koning. Smakelijk eten. Dag, meneer Sparboom. Goeie god, wat een oude oe. Meneer Koning, kan ik u even spreken? Ja, meneer Slofstra. Ik ben het weekend bij mijn zwager geweest... en die zegt dat het een schande is dat een man van mijn leeftijd... voor een hele dag werken maar één gulden 20 krijgt. Dat is niet verstandig van uw zwager... Oh? Want als u wilt, kunt u op één dag gemakkelijk honderd gulden verdienen. Dat hebben we uitgerekend. Dat zal wel. Hebt u me ook verteld hoe lang u daarvoor gewerkt hebt? Nee. Zes minuten. Dat kan mij niet schelen. U hoeft voor mij niet langer te werken. Maar het is wel uw eigen verkiezing. Oh. Zegt u dat maar tegen uw zwager... Dan verandert hij wel van standpunt. Geeft u dat werk maar aan een ander. Ik laat mij niet uitbuiten. Slochter heeft me dat werk teruggegeven. Hij verwijt me dat ik hem uitbuit. Daar was ik nu al bang voor. Dat is toch idioot? Hij krijgt nog meer dan Emma Boomsma of Elsje Schot. Het gaat erom dat hij het zo voelt. Dat had je kunnen voorzien. Maar Slofstra voelt het niet zo. Zijn zwager voelt het zo. Zijn zwager heeft tegen hem gezegd dat hij uitgebuit wordt en nu gelooft hij het. Als zijn zwager bedoelt dat je een man van zijn leeftijd niet per stuk kunt betalen... dan ben ik dat met hem eens. Maar het gaat hem helemaal niet om het geld. Zo'n man moet toch inzien dat het er alleen maar om gaat dat Slofstra een alibi heeft. Die man gaat dood als hij thuis zit. Zijn vrouw wil hem niet eens thuis hebben. Dat is nu juist het onmenselijke dat jij van de mensen verwacht dat ze dat inzien. Wat had je dan gewild? Had je dan gewild dat ik hem een vast uurloon betaalde? Dat had ik toch nooit kunnen verantwoorden? Dat was 30 gulden per fiche geworden. Dan had je hem beter geen werk kunnen geven. Ja. Ik heb je daar nog voor gewaarschuwd. Ik heb gezegd dat ik er tegen was. Ik weet het. Oh. Heer winkler, aan uw linkerhand komt direct ons kerkje. Misschien dat u dat ook even kunt nemen. Dat is de oudste plek van het dorp. Rechtsom. Ho. Ho, ho. Stop. Staat erop? Goed, mooi shot. Dank. Wat nu? Uh, nu, ga, uh, nu gaat Van der Hars de ladder op om de schoven aan te nemen. En uh, Tink gaat op de wagen om ze op te steken. Uh, waar, waar is de ladder? Ja, de ladder komt eraan. Jan! Jawel. Ja, wacht even, wacht even. Stond de ladder er al? Dit is het laatste voer. Dan stond hij er al. Heb je licht genoeg Koert? Uh, Als ik op de zoldering nog een lamp krijg. Henrik, daar. Kijk, klinkt... Bier. Wat moet ik? Doen? De ladder op. Maar hier zijn je goed. Ik ben klaar. Stilte, alstublieft. Stilte, iedereen. Stilte. Camera loopt. Van de Harst. En nu Efting. Klaas. Stop. Efting heeft een verkeerde hoed op. Klaas. Die hoed moet af, jong. Hoed blijft op. Tik 2. Hoed blijft op. Tik 3. Hoed blijft op. Tek 4. Hoed blijft op. Tek 5. Hoed blijft op. Tek 6. Hoed blijft op. Lame. <tie> Hé, hey, ben je er toch? Ik dacht dat je al was gaan lunchen. Nee, ik ben er. Nou, ik vertel juist een Anton dat ik een brief heb gehad van Jelena slova Nou, Ze zei het buitengewoon lovend over je. Ken je die dan? Nou, ze is zelfs een hele goede vriendin van me. We kennen elkaar uit de Internationale Museumcommissie. Een heel bijzondere vrouw. Een van de aardigste vrouwen die ik ken. Hoewel er nog wel meer zijn, natuurlijk. Uh, die was ook in Stockholm... Uh, blijf je lunchen? Uh, dat was ik wel van plan. Koning heeft met zijn lezing veel opschudding veroorzaakt. Dat, dat kan geen kwaad. Want ik vind het eerlijk gezegd maar een verkalkt zootje daar bij jullie. Hij heeft me de stuipen op mijn lijf gejaagd. Ik heb van Jelena begrepen dat hij vooral Horvatits de stuipen op zijn lijf heeft gejaagd. Horvatits ook, maar mij ook. Die hoor wat iets. Dat vind ik nou de grootste paljas die ik ooit ontmoet heb. Wat jullie daar toch in gezien hebben. Dat is een heel knappe man. Nou, ik zie er niet in. Zou ik kijken of er nog koffie voor je is? Of heb je liever karnemelk? Maar ik wil wel karnemelk. Dan laat ik even een glas. <totstuk> het zou makkelijker zijn als er tussen de loge en de keuken een opening was. Als Wichpold er niet is. Jawel, meneer. Je glas. Dag, professor. Dag, Asjes. Ik stoor toch niet? Natuurlijk niet. Het is toch ook jouw kamer? Ik hoorde op de vergadering van de museumcommissie... dat juffrouw de Vletter door Juring is ontslagen. Daar kun je beter niet over praten. Hmm. Ik wil eigenlijk alleen spreken. Hmm. In de Kamer van Juffrouw Veldrover mij. Ik begrijp niet dat ik daar niet over praten mag. Iedereen weet het toch? Je wilt er niet over praten. Goed. Dan gaan we maar weer terug. Hey, ik ga maar weer. Anton, heren, gegroet. Begrijp jij dat nou? Nee. Maar ik denk dat hij het er maar moeilijk mee heeft. Waarom denk je dat Vester juring haar ontslagen heeft? Omdat ze de vertrouwelingen van Buitrust Hetma was. Vester Juring breekt stelselmatig alles af wat Buitrust Hetma gedaan heeft. En dat zal ze niet genomen hebben. Ik vind dat akelig. Ik zou dat eigenlijk helemaal niet willen weten... Voor Veldhoven is afgekeurd. Dat weet ik. Volg jij haar op? Ik, ik, ik, ik, ik denk er niet over. Waarom niet? Omdat ik geen zin heb om. ook uh, ziek te worden. Ziek? En bovendien blijf ik hier niet. Zolang je hier bent, blijf je hier tot de laatste dag. En, en, en, en, en, en toch doe ik het niet. Jij bent de enige academicus hier en bovendien doe je hetzelfde werk als je voor Veldhoven. Ik doe het niet. Wie moet het dan doen? Dat kan me niet schelen. Maar ik doe het niet. Dat is verdomd vervelend. Hm? Dat kan ik me voorstellen. Maar voor mij is dat geen reden om van standpunt te veranderen. Goed. Ze moet ook worden opgevolgd in de redactieraad van ons tijdschrift. Doe je dat wel? Wat houdt dat in? Eén keer per jaar vergaderen met de Belgen... met Kaartje Kater, Buitenlust, Hettema, Appel, Beerta en mij over het beleid. Stelt niet voor. Maar er wordt waarschijnlijk wel van verwacht dat ik dan ook publiceer. Nee, als je dat niet wilt, dan hoef je dat niet. Dan wil ik er wel over denken. Maar ik, ik beloof nog niks. Goed. Dan zou ik Jaring vragen of hij juffrouw over wil opvolgen. Is Jaring er? dat vind ik niet. Van J.J. Voskuil in de regie van Peter Tenuil met Kren ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie in podcast ntr.nl slash bureau. Het bureau is een productie van de NTR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Straks om kwart voor twee op deze zender: de laatste aflevering van boek 2 van Het Bureau.